Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij een recyclingbedrijf in Halen in midden Limburg heeft een zeer grote brand gewoed. De brand in een opslag van metaalafval brak rond middernacht door onbekende oorzaak uit. Niemand raakte daarbij gewond. Het vuur was in de loop van de ochtend onder controle... maar er zijn nog een paar kleinere brandhaarden die geblust moeten worden. Wel is de rook- en stankoverlast flink afgenomen.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 De vrouw vertrok daarna met de regeling. De rector is in functie gebleven. Het afgebrande schip Fremantle Highway is aangekomen in de haven van Rotterdam. Het schip met 3800 auto's aan boord vloog in juli in brand ten noorden van Ameland. De afgelopen weken zijn alle auto's in de Groningse Eenshaven van boord gehaald. In Rotterdam worden er reparatiewerkzaamheden aan het schip uitgevoerd. Dat duurt na verwachting zo'n vijf maanden. Ruim 100 asielzoekerscentra doen vandaag mee aan de Nationale Burendag. Volgens het COA en de Immigratie- en Naturalisatiedienst is het een goede gelegenheid om te benadrukken dat asielzoekers buren zijn van iedereen in hun omgeving. In de AZC's wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden en kunnen mensen zien hoe het eraan toe gaat. Het weer vanuit het westen trekken regenbuien over. Die worden afgewisseld door zon. Het is 16 tot 18 graden. Later vanmiddag en vanavond minder buien. En uiteindelijk wordt het droog. Vannacht kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnige periode. En stapelwolken bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Het komen nu weer een, mooi, een hoop mooie oud-Hollandstralige muziek. Ja, ik heb nog geen koffie gehad, dus ik uh, moet nog even opstarten. De volgende artiest is Jan Dirk Blazer. Geboren in Amsterdam op 17 juni 1922. En overleden in Lelystad op 28 maart 18, uh, nee, 1988. En zijn artiest eraan was uh, Jan Blazer. Nederlandse cabaretier, acteur en schrijver van liedjes. En hij was afkomstig uh, uit een theatergeslacht... Zijn grootvader was theaterdirecteur en hij was het neef van de acteurs Ridi Blazer, Joe Visser Jr. en Beppie Noor Jr. En Blazer begon als artiest in het uh, slommelcircuit op feesten en partijen en in het cabaret. En in 1938 begon hij met toneelspelen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 altijd regenen, altijd regenen Er ligt een hoge drukgebied, dat is mooi Dus wil ik wel een dagje naar het gooi Een lage drukgebied komt uit de kielerbord. Dat komt omdat ik veel te vroeg mijn kaartje had gekocht Als ik met vakantie ga, dan gaat het regenen Altijd regenen, altijd regenen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 als ik met vakantie gaat, dan gaat het regenen Altijd regenen, altijd regenen Of we met z'n tweeën gaan Naar je toe, je lachte. Samen zijn we voortgegaan. Weet je nog?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 Die begon zo wat in mij. Ah, je dacht dat er nog geen einde aan kon komen. Maar voor je weet is heel die zomer al weer lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven.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 Voor je weet is geen zomer al weer lang voor hen Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 Voor je weet heel die zomer alweer lang voorbij. U hoort de muziek van Gerard Cox en het is weer voorbij die mooie zomer. Opname 1973 en daarvoor zo'n uh, idee met weet je nog wel die avond in de regen.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 Luister er, die die lijst Terre lijst terre lijst Oh oh er, lijst er, lijst er, terre er, lijst op de step, Bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Purmeren? Ja, zeker wel, zie de pastoor. Je gaat recht en en maar door. Kijk, zie je die kapel? Die ken je ongetwijfeld wel. En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Purmeren. Heb. Toen zag ik die mevrouw, bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Peugeot?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 Heel zachtjes haar lief van der Bos met een Roosje, een Roosje. En daarvoor hoorde u Wim Zonneveld met een vrolijk liedje Op de Step. En de volgende band, en de Ramblers, een jazzy dansorkest die regelmatig in dit programma voorbij komen. In de jaren 1930 hadden muziek als Ambers met dergelijk aanbod enorm veel succes in Europa. En uh, ja, hun deden dat ook en uh, binnen de jazz kwam een eind aan de periode van de bebop in... Uh, nee, kwam een eind aan de jazz door uh, de komst van de bebop in de jaren 1940.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 Hij zei, ik moet ze van dicht bij mekaar zien knokken. En haar de plaats bij het podium gezocht. Toen nog een haartje neergelegd voor een programma. Dan kan je altijd zien hoe of de bokser hiet. Je moet het interessieke van het spul toch weten. Maar dan dat aan hij, amuseer je dat niet. Er waren vier gewone touwtjes gespannen in het vierkant. En dat noemen die uit een ring. Aan iedere kant een emmer water met een handdoek. Dat was voor als er eentje van zijn stokje ging. En eens twee hele naakte gozers op het schavotje. Ik schrok me mottig mij, dat zei dat een paar verrek. Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleurde in mijn nek. Ze kregen handschoenen van leer, anderlei jatten. Zegt ik haar vader Jan, ze slaan me kan de beurs. Deze zei die ouwe, nee, die twee zijn niet veel bijzonders. Die slaan niet haar dat zijn maar amateurs. Ze stongen even bij elkaar, in de positie. De scheidsrechter die vloot. Ik zweer je in een dip, ik gaf met die ene aan die andere een doffer. Hij miste dadelijk een stukje onderlip. Marie, die gozer gingen samen aan het rouzen. Bij iedere slag docht ik de gaten in een zeep. Die neger kreeg een hengst precies tegen zijn ogen. Je zag geen ogen meer, je zag alleen een streep. Die zwarte was een kaak uit het model geslagen. Die stond te duizelen.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 Zijn ogen zaten dicht. Toch gaf die gauw die andere nog een topslag. Daar kwam een fonteintje bloed uit zijn gezicht. In ene sloeg die Amsterdam achterover. Ze naar haar op te tellen. Eén, twee, drie, vier, 5. Bij zes stond die verachter dadelijk op zijn poten. En gaf die neger een urt op zijn onderlaag. Ik zeg, ik ga eruit. Ik kan niet langer aanzien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 Aan de poort Och was ik Je niet vergeten met je rode mond, je blauwe ogen, je haar zo blond, ook was ik maar.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 Jij gaat... Mee. God.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 Het is één I'm hey.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 Ooh. ...voor al die mooie oud-honderdstalige muziek... ...en ik laat u achter met Toon Hermans met Ik ben zo bleu. Ik zeg tot ziens. <rad produce shooting noises> ik ben te bleu, blub bleu om te zingen. Ik ben te bleu, blub oh so bleu om so te swingen. Ik ben te bleu voor het publiek, want hoor ik de muziek. Oh, het is sneu, dan ben ik bleu, zo bleu. Ik ben te bleu, blub bleu voor het theater. Ik ben te bleu, blub blub bleu, ik sla een